Er komt een parlementaire enquête naar de woningcorporaties. De afgelopen tijd kwamen daar allerlei incidenten naar buiten... bij de corporaties. En er waren berichten over extreem hoge beloningen voor sommige directeuren. De Tweede Kamer is bang dat door een gebrek aan toezicht... vooral de huurders opdraaien voor de gevolgen. De Kamer wil nu een grondig onderzoek... naar het hele systeem van beheer en toezicht. Net als vorig jaar voert de Mexicaan Carlos Slim... de Forbes-lijst van miljardairs aan... Slim, die rijk is geworden van mobiele telefoons in Latijns-Amerika... heeft een geschat vermogen van zo'n 70 miljard dollar. Bill Gates, de eigenaar van Microsoft, staat opnieuw op de tweede plaats... nu met 61 miljard. In het afgelopen jaar steeg het aantal miljardairs wereldwijd... naar een recordaantal van ruim 1200... met een gemiddeld vermogen van 3,7 miljard dollar. Van de 214 nieuwkomers op de lijst komen er 54 uit China... en 31 uit Rusland. Het weer. Vanavond geleidelijk droog. Vannacht wordt het in het binnenland rond het vriespunt. Morgen overdag eerst zonnig. Smiddags mogelijk buien en het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ANWB de de Verkeersinformatie. Door het slechte weer stonden er meer en langere files. Momenteel nog 63 kilometer. Vooral in de regio Amsterdam gaat het een stuk beter. Wat nog opvalt is de lange file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blaak en Alfred Bunschoten 8 kilometer. Gelukkig zijn daar alle rijstroken weer vrij. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 8 kilometer. Een kapotte vrachtwagen op de A15 Rotterdam richting Europort. Bij Rotterdam Charles 5 kilometer, daar is de rechterrijs ook dicht. En op de A50 Arnhem richting Os wordt een container geborgen bij het knooppunt Valburg. Geeft wat vertraging tussen hetere en knooppunt Valburg staat 2 kilometer. Bouwconnect, de grootste digitale bouwbibliotheek ter wereld...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 Roman, kookboek, kinderboek, jouw succesverhaal kan beginnen bij 10pages.com. Dit is Radio 1, de NTR. En ja, toch... Dames en heren, goedenavond. Onze gasten had moeiteloos haar memoires kunnen schrijven... maar gelukkig besloot ze iets te doen wat ze als geen ander kan... haar memoires zingen. En dus nam ze een cd op, Lovers and Friends... met schitterende songs over liefde. En liefde die er niet meer is. Over geluk dat een herinnering is geworden. En over het leven dat bijna rijmt... Maar het niet rijmt. Hier is Gerry van der Klei. Uw presentator is Petra Possel. Mogen wij uh, het licht wat lager en een uh, dubbele whisky met een blokje ijs... Ik had opeens zo'n gevoel, Gerry van der Klei, dat we die kant op moeten. Ja. Ik moet opeens aan Koen denken. Heb je die nog gekend? Nee, nee, sorry. Dat is ietsje voor ja, mijn tijd. Sorry, neem me niet kwalijk, Ik ben iets ouder dan jij. <laughs> had ooit een, uh, we gaan maar meteen los, ooit een, uh, een programmatje, een radioprogrammatje in de eind zestig jaren... En dat was een soort van candlelight, maar het heette anders. Het heette Moleculen, ja. Jan Mol, gitaar, geef van de Klein Zang. Ik schreef de teksten. En Koenseré sprak ze dan op een prachtige, lage, sonore toon. De maan is vol. De liefde is vergeten. Dat soort teksten schreef ik dan een beetje van die kasteelromannetjes teksten. En die las Koenseré alsof het hoge poëzie was. Jij bent sowieso, jij bent met schrijven begonnen, Gerry. Ja, ook. Uh, hoorspel heb je geschreven? Ja, ja hoorspelen, ja. En, uh, uh, wat heb jij eigenlijk nog meer geschreven? Ik heb hoorspelen geschreven, ik heb natuurlijk gedichten geschreven als klein meisje. Heel gepubliceerd in het Parool. Romantische gedichten? Nee, nee, echt wel een beetje geëngageerde gedichten, politiek zelfs. Oh ja. Yeah. Toen was ik een jaartje of 10, 12. En die werden gepubliceerd op de kinderpagina van het Parool. Dat was toen nog. En ik schreef inderdaad hoorspellen. Filmscript heb ik geschreven, ik erg trots op. Is er ook over... nog iets, iets, iets, ook echt werkelijk, uh, gemaakt van die films? Nee, ik heb daarmee de eerste prijs gewonnen van het filmfestival in Arnhem. Jawel. En toen zou Charles Huguenot van der Linden die zou dat gaan verfilmen. Goed. Maar ook toen was er al geen geld genoeg, dus dat is nooit gebeurd. Nee. Een kat heeft negen levens en Gerry ja. van der Kleij ja. heeft er vijftien, geloof ik. Ja, ik ja. Sorry, hoop het. Is het. Maar ik ben nog niet klaar. Nee, je bent nog lang niet nee. klaar. Je hebt nu je memoires gezongen. Afgelopen maandag werden die gepresenteerd bij Amplush, in Amplush in Amsterdam. Dat is die zaak van Jo Braakhekken, die was er natuurlijk zelf ook. En verder was Geetje Krauwvelter. die kreeg een cd. Ruud Jacobs was er, Dat uh, was fantastisch Nico Knapper, uh, Frans Mulder, Erik Breij van Purper. Dus... Iedereen ja. die eigenlijk van betekenis is geweest in jouw leven, in jouw werk, ja. uh, was aanwezig. Het was een ongelooflijk gezellig uh, feestje met veel Dankjewel. witte wijn en hapjes. En, ja. Ja. en ja. vooral met Gerry van der Klei die gewoon ging zingen. Ja, nou, uh, gewoon zingen. Ik heb één stukje gezongen, dat vond ik eigenlijk meer dan genoeg. Voor, was en, je uh, nerveus? Uh, nou, ik, ik, uh, ik had mezelf dus aangedaan om die hele middag te presenteren. Ja. En dat is mijn vak niet. Het is jouw vak. Jij weet hoe dat moet. Maar ja, ik, ik, ik kan wel aardig zingen. Dus, maar presenteren is weer een ander vak natuurlijk. Dus ik had het wel van tevoren allemaal opgeschreven. Want ik wilde die mensen die van het begin af aan met mijn carrière te maken hebben gehad... Ruud Jacobs heeft mij ontdekt als jazzzangeres. Ja. Uh, met, uh, uh, Nico John Leddy. met John Ledy heb ik mijn eerste theaterprogramma gedaan. Nico Knapper heeft mij ook ontdekt voor de televisie. En dat zijn allemaal ontdekkers en allemaal mensen waarmee het begonnen is. Dus die wilde ik een cd aanbieden. En dan was er nog de afdeling Sterke Vrouwen. En daar horen mensen bij als uh, Geertje Kouveld en uh, Marianne van Wijnkoop. De casting director. Ja, en nog een paar... En dat vond ik belangrijk om uit te reiken. Want het is leuk om te krijgen, maar het is ook heel leuk om te geven. Ja. Het was een warme middag, maar wat vooral opviel... was dat jij geheel tegen dokters advies op hakken liep. Ja, dat is waar. Jij mag helemaal niet meer op hakken lopen. Nee, niet echt, nee. Waarom heb je dat nou gedaan? Je ja, ging nee, dat podium, hupte ja, je zo op... Ja. Je hebt vorig jaar je heup gebroken. Ja. Wij hebben echt instructies gekregen van... laat haar nou niet op hakken lopen. <laughs> ja. Nou ja, met dat pakje. Ik had een beeldig pak aan. Beeldig? Van Sheila de Vries, hè? Dat, is de, dat is mijn uh, couturière, couturier, <laughs> En die... Uh, <laughs> Ja, en daar moeten prachtige hoge pumps bij. Toen nou, die moeten erbij. Ja, ja, ik nee. had ook wel pijn aan mijn voeten. Niet pijn aan mijn heup, pijn aan mijn voeten. Nou, dat had ik vroeger ook altijd. Dus eigenlijk niks veranderd. Nee. Maar daar spreekt ook wel een beetje je mentaliteit uit. Want het is gewoon doorgaan, doorgaan en nog eens doorgaan. Wij zullen doorgaan. Ja. Is er, is er wel eens een moment van twijfel dat je denkt... Uh, jullie kunnen me allemaal gewoon de boom in en ik trek dit gewoon niet? Ik bedoel, je <lacht> hebt een zekere leeftijd bereikt. Yo. Ja, uh, nou, ik heb dat wel eens als ik... Uh, vlak voor een première in de coulissen sta, had ik gisteren ook een beetje, dat was ook een soort première gisteren. Als ik in de coulissen sta, ik noem maar wat bij de opening van het Lamar of zoiets, hè, ja. voor een grote voorstelling. En de koningin is er. En, de uh, Cagliophol. je dat? staat in de coulissen, dan denk je wel even: waarom doe ik dit ook alweer? En, waar, en heb je dan ook meteen een antwoord erbij? Uh, nou, niet meteen, want dan moet ik meestal meteen op. Dus dan kan ik nergens anders meer aan denken dan aan de voorstelling. En zo moet het ook, zo hoort het ook. Maar er is altijd, en dat hebben heel veel mensen... is er een klein moment waarop je even door je heen schiet... waarom doe ik dit ook alweer? Laat iemand mij vertellen even waarom. Maar meestal kan je het antwoord natuurlijk meteen zelf geven... want je weet het. Je weet het omdat je niet anders kan, je moet. Je moet, maar is het ook zo dat het meest, het grootste, de grootste vreugde... de grootste voldoening eigenlijk dat je die ook op een podium krijgt? Dat is krijgt. absoluut waar. Ja? Op het toneel wordt geleefd. Er wordt niet alleen maar geacteerd en gespeeld en gemuziceerd. Als ik voor mezelf spreek, en dat doe ik nu, mm -hmm. ik leef op het toneel. Leef je ook meer op het toneel dan daarbuiten? Vind, vind je? ik wel, ja. ja. Gelukkig heb ik nog heel veel lieve vrienden. En een beetje familie en een leuk leven. En ja, een huisje absolute... met bloemen. Ik en... heb van alles. Alles wat mijn meisjeshartje begeert, dat heb ik allemaal. Dus daar geniet ik ook van. Maar het echte leven speelt zich voor mij af op het toneel, en natuurlijk met uh, muzikanten. Mooie muziek. Maar maken. dat hoort bij het toneel. Dat eigenlijk. hoort bij het, is ja. ook het toneel. Ze noemen het dan wel. Als het muziek is, is het, moet je zeggen podium. Maar voor mij is alles het toneel. Dat jij eigenlijk een, een heel chique dame bent, dat viel me ook wel weer op daar in Amplus. <lacht> omdat je gewoon twee combo's bij je had. Dus <lacht> normale mensen die komen gewoon met één, <lacht> uh, één band aanzetten. Maar uh, Gerry van der Klei heeft er dan meteen twee. Of zeg maar een soort jonge versie en een ja. iets, iets oudere versie. Ja. Maar dat heeft ook te maken met mijn leven. Kijk, ik ben even lekker aan de gang gegaan en ik heb een repertoire uitgezocht... wat relevant was voor de uh, afgelopen 43 jaar. En daar, ho ook, daar horen ook bepaalde muzikanten bij. Daar hoort een, een, een Rob van Kreeveld bij, met wie ik dus echt al meer dan 30 jaar muziceer. Een en John Engels, die ook nog met Boer Edgar heeft gespeeld. Die zit in beide combo's trouwens. Die zit, ja, ja. Dit vond ik wel eigenlijk die, wel die beter. dat Die drums in, in de, de twee, jonge en de oude versessies. sessies. Wij ja. noemen dat in de jazzwereld Petra sessies. Oh, sessies, twee oh. sessies. Oh, okay. Dus de ene sessie oh, was ik met het van, van de pianist. Jasper Soffers was de ene sessie pianist ja. en Rover was de andere sessie pianist. Okay. En er zaten ook verschillende saxofonisten bij, verschillende bassisten en verschillende gitaristen. Voordat wij verder gaan praten over die plaat en over dat leven en over die 43 jaar uh, zang en dans, ja. uh, ga jij live zingen? Wat echt waanzinnig is. Leuk dat je dat wil doen, Dank dat je het dus aandurft. Ja. Uh, samen met uh, de eerder genoemde uh, Jasper Soffers op Vleugel... die ook bij de presentatie afgelopen maandag was... en die ook nog over een zeer muzikale dochter uh, beschikt... die ook nog opgetreden heeft die middag. Kortom, het was een groot warm bad. Gerrie van der Kleij gaat nu zingen en dat is ook terug te vinden op deze cd. I get along without you very well.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 forgotten you Just like I should What a guy What a fool am I To think my breaking heart could kid the moon My tune, I get along. Dank je, dank je, dank je. Eén applaus is eigenlijk geen applaus, Dankjewel. maar goed. Dat is toch uh, dat is ook, ook weer eng, ja? Voor het publiek van de vrienden en familie op zo'n presentatie is ook eng zingen, want je kent iedereen. Maar nu had je, nee. had je ruim 100.000 uh, luisteraars ja, dus dat is van Kunststof. Een. En dat is ook een beetje <laughs> eng. En die ja. mogen overigens allemaal reageren via onze website radiokunststof.nl. Ja. Radiokunststof.nl via het gastenboek. Als u iets wil vragen aan Gerry van der Klei. Gerry van der Klei gaat al 43 jaar in het vak mee. Nou, dat roept vragen op. Dat ja. kan gewoon niet missen. Ja, bel. En, bel, nou ja, mail. Ze mogen mail. vooral niet bellen. Ze moeten vooral nee. mailen. Mail maar mogen ze, ja. Alles, ja. mogen ze alles vragen geven? Ze mogen alles vragen. Ze weten nu toch hoe oud ik ben. Dus dat is helemaal geen heb geheim Heb ik een le meer. leeftijd genoemd? Nee, ik heb nou, na 43, 43 jaar, jaar Als ik op mijn twaalfde ben begonnen, weten ze hoe oud ik ben, toch? Nee, flauw. Maar ik, mogen ze ook met je uit? Ze mogen... ook oh, graag! Kijk, graag. Ze zit een Ze mogen gevraag. ook met me uit, uh, natuurlijk. Uh, als het uh, nou ja, beschaafd, publiek. beschaafd blijft, ja. natuurlijk. En als ze me ergens leuk mee naartoe nemen. En ik hou van whisky, he, met ijs en water. Ja, dus ja. dat ze dat ook weten. goed uh, Wilt u dus reageren, doe dat dan via radiokunstof.nl. Ik zit hier met Gerrie van der Klei uh, Het nummer wat ze net zong, dat staat op de cd Lovers and Friends. Werd afgelopen maanden gepresenteerd, zijn jazz standards... een enkele uitzondering daar gelaten. En samen vertellen ze een verhaal vol leven, liefde, muziek, drank... Dromen en Verlies. Jij werd ooit benaderd door een uitgever om je memoires te schrijven. Ja. In boekvorm. Ja. En het is een cd geworden. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Ja, Thomas Rapp die belde mij jaren geleden op. En zei van, moet jij niet je memoires schrijven? zei, waarom? Ik ben nog niet oud genoeg. Zei ja, je hebt al zoveel meegemaakt. Ze zei, hoe weet jij dat? Nou, dat weet ik. Ik ja. uh, hem natuurlijk wel al, hij nee, en mij. Maar ja, je hebt zoveel meegemaakt. dan moet het nou eens opschrijven voordat je het vergeet. Zo, je wordt bedankt. Uh, ik weet het allemaal nog en ik schrijf het niet op. Want uh, daar heb ik nu geen tijd voor en ik vind mezelf nog niet oud genoeg. Want er komt nog een heleboel bij. Ja, en dat was ook dat wel was zo. Ook zo. Er kwam daarna ja. nog heel veel, er komt ook ja, nog heel veel, gaan we het straks je, over ja. hebben. Maar het lijkt mij ook, uh, ik krijg de indruk dat je liever zingt dan dat je schrijft. Ik vind schrijven ook heel leuk, maar dat heb ik heel lang niet meer gedaan. Ik heb uh, van alles geschreven vroeger. Ik heb zelfs nog wel eens voor Vrij Nederland geschreven, kan je nagaan. En, uh, en, ja, ik heb een uh, stuk gelezen ja, waarin je, ja. waarin je uh, een dat monument je opzoekt ja. in Curaçao, ja, in Willemstad, ja. Van, ja. Je, van je oom Gerrit van der Vrede. Ja, Veen. precies, dat heb je gelezen. Ja. Jij weet ook alles. Hè? Nee, dit ja. is niet waar, maar toevallig heb ik dit wel gelezen. Ja, ja. ja. nou, dat vond ik heel leuk. En toen vroeg een uh, Geet in de tijd of ik nog wat, wat meer wilde schrijven. En de hoofdregisseur ik zeg, ja, nou natuurlijk, als we het zo uitkomen. Ja, toen moest ik dan weer de musical, of wilde ik weer de musical in. Maar dat is de, ook eigenlijk wat niets. je wilt, toch? Ik, bedoel... ik, wil, ik doe alleen wat ik wil, dat is echt waar. Ik heb nog nooit iets gedaan tegen mijn zin. Nee. Nooit. En dus is het altijd de microfoon, het podium of de muziek die je eigenlijk ja. lokt. Ja. En dat maakt dan een album wat je dan toch eigenlijk wel min of meer als een... Autobiografie zou kunnen lezen ja, met een beetje fantasie. Ja, er zit ook een heel leuk boekje bij. Dat kan je dus niet downloaden, dames en heren, jongens en meisjes. Daarvoor moet je de CD echt materieel kopen. <laughs> er zit een boekje bij met hele leuke oude foto's. Ja. Van een klein meisje met gitaar. En een foto met Elliot Gerald. En uh, allemaal oude foto's van de muzikanten. En ook nieuwe foto's uit de studio. En allemaal leuke stukjes geschreven door onder andere Ruud Jacobs. Dus dat boekje is al zeer de moeite waard. Als ik mezelf even zo mag. Ventileren. Ja, ja, nee, dat, is een, dat ventileren is niet heel goed gelukt. Uh, maar ik wou het toch even over dat leven hebben. Met, met, met die liefde waar ik het over had. Met, met, met die muziek, met die drank, met die dromen, met dat verlies. Uh, want daar, gaat deze, daar gaan deze songs allemaal over eigenlijk. Ja. En die heb je op die manier ook bij elkaar uh, gezocht. Wat, wil, ja. wat, wat wilde je muzikaal eigenlijk aan ons laten horen? Het leven van een vrouw in mijn situatie... Een vrouw met een carrière, een lange carrière. Die een aantal lovers, grote liefdes heeft verloren. Toevalligerwijze meer dan één, dat komt natuurlijk ook niet zo vaak voor. Drie om precies te zijn. Hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. Uh, Drie mannen je, met, wie, ja, wie je, ja. met wie je getrouwd was of met nee, wie je leefde? Nee, het nou, was niet allemaal met getrouwd, dat niet, maar. Uh, maar uh, met wie ik leefde en het, eigenlijk, als ik nou heel eerlijk ben. Twee echt hele grote liefdes die ik verloren heb en. Uh, je bent al blij, vind ik, als je überhaupt een grote liefde hebt gekend. Mm -hmm. Want uh, niet iedereen heeft dat meegemaakt. Er zijn heel veel mensen waarvan ik weet dat ze nooit een grote liefde hebben gehad. Mm -hmm. Dus daar prijs ik mezelf al gelukkig mee. En misschien ben ik wat greedy geweest in dat opzicht. Want uh, hoe je het of went of keert, je raakt liefdes altijd weer kwijt. Of aan de dood of aan andere omstandigheden. Maar je raakt liefdes kwijt. Of je gaat scheiden, dat heb ik ook meegemaakt. En, um... Maar bij jou was het lot wel zo vreed... dat hij ja. elke keer op een vrij onverwachts moment toesloeg. Ja, het lot was enigszins in de war, dacht ik. Ja, ja. en gewoon zo'n man wegpakte, ja. einde oefening. Ja, dat is gemeen. Dat, dat is, is heel gemeen. gemeen ja. ja, dat is heel gemeen. Vond ik, vond ik ook. Vond ik ook heel gemeen. Maar... Nogmaals, ik ben wel dankbaar dat ik die grote liefdes heb meegemaakt. Ja. Maar Frans, Frans Mulder is een hele goede vriend van je. Hij ja. is van Purper. Je hebt ook ja. veel met hem samengewerkt. Maar vooral is er een hele lange 40-jarige vriendschap. Ja. En hij vertelde ons dat je soms wel stampvoetend... Over, deze, ja, over dit lot door je huis hebt gelopen. Dat je gewoon kwaad was, ja. boos. Ja. Ja. Ja. Over dat wat ja. jou afgepakt was. Ja. En waarom ik nou? Ja, door dat huis. Dus niet, niet aan het publiek hè, doe ik dat. Dat doe ik bij mezelf thuis, stamvoeten. Ja, absoluut. Dat is heel belangrijk dat je ja. dat erbij zegt, dat het ja. niet aan pub nee, publiek Nee, echt past. niet. Ik uh, geloof niet in uh, publieke emoties en, tonen. Nee, maar en vind je het wel in orde om het over, publiek, af, over emoties te ja, praten? Ja, ik wou er wel over praten. Uh, dat had ik vroeger waarschijnlijk ook niet zo gauw gedaan, maar nu ik wat ouder ben, een stuk ouder, hmm. heb ik daar niet zo moeite mee mee. Ik heb er nooit moeite mee gehad, maar ik vind het gewoon principeel wil ik het niet om het over mijn eigen emoties... of mijn eigen privéleven te praten. Maar nu ligt dat allemaal al zo naar buiten. Ook door deze cd natuurlijk. Ik heb het mezelf aangehaald. Ja. Ik heb het er zelf over gehad. Ik heb zelf het persbericht meer of meer geschreven. Het gaat daarover. Dus ja. in plaats dat je nou je memoires op schrift zet... en dat een paar, een handjevol mensen dat leest... en een, binnen een paar weken ligt het bij de Tweedansboekwinkel... vond ik het ook beter voor mezelf om erover te zingen... omdat ik die emotie dan toch beter kwijt kan in een stem en in muziek. Ja. Ik vind muziek, muziek geeft meer emotie bloot dan uh, in mijn geval een boek. En de, vooral als ik dit soort muziek... De, de sommige onsterfelijke standards... die zijn zo mooi van tekst en van muziek... daar hoef je eigenlijk uh, niks bij te bedenken. Hoef je alleen maar naar te luisteren. En dan weet je al hoe laat het is. Nou, want laten we even naar een fragmentje Lush Life meteen luisteren. Dat is een uh, Billy Strayhorn. Het is echt een klassieke nummer. Liefdesaffaires die gestrand zijn, uitgeblust in een cocktailbar... het verdriet uh, verdrinken, de hoop op een nieuwe liefde... en dan de teleurstelling Life is Lonely Again. Nou, het kon op je tegel staan. <laughs> Gerry van der Klein. Nee, maar dat ga ik er echt niet nee, opzetten. Nee, want het wordt nee. iets monters en iets vrolijks. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Maar laten we toch even een klein Goed. stukje luisteren. Ja. I used to visit all the very gay places Those come what may places where one relaxes on the axis of the wheel. To get the feel of life From jazz and cocktails The man I knew had sad and sullen grey faces With distant gay traces That used to be there You could see where well they'd been washed away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 was tinged with the sadness of a great love for me. But yes, I was wrong. Later dacht ik, ik had die nootjes ook wel kunnen wrong. nemen. Er wordt nog even zwaar hier gedebatteerd met Jasper, met de, met de pianist... over uh, of dit de goede toonhoogte is. En Gerry van der Kleij, die... Die heeft zo haar twijfels daarover. Ja, dit, was, dit is de originele toonsoort. En ik vind het altijd uh, belangrijk om, vooral in dit geval... Uh, omdat het zomaar geschreven is, de originele toonsoort te zingen. Dat is meestal het, het beste, het mooiste ook, hè Jasper? Jasper Knik, ja. ja. <lacht> uh, maar ik heb dit nummer opgenomen aan het einde van de dag. Nacht, moet ik zeggen. Want we hebben een paar dagen in de studio gezeten... en dat waren echt uurige dagen. En toen ja. dacht ik, een beetje dom misschien... ik bewaar dit stuk voor het laatst. Dan ben ik in de stemming. Maar mijn stem was minder in de stemming dan mijn geest. Dus toen was het iets aan de hoge kant, dacht ik... Ja, Jasper schudt van nee, nee, nee. Nou ja, het klinkt een beetje... Er zit een beetje een, een, een, een, een mooi vloertje over. Ja, en dat, nou, is, dat is niet wel, erg. Dat is helemaal niet erg. Het is eigenlijk wel prettig ja. zo. Maar die hoge nootjes, daar was ik dan een beetje bang voor. En toen denk, daarom zeg ik nu, ik had ze ook lager kunnen nemen. Hè? Jasper had, ik had ze iets lager kunnen nemen. Maar ja, dan was het origineel weer weg geweest. En zo blijf je zeuren. Je weet, zangeressen zeuren ook enorm, hè, altijd. Ja, is dat over zo? Hoort, is dat een ja, karaktereigenschap van ja, de zangeres? Ja, wel. want ja. ik geef ook nog steeds les aan zangeressen, dus... En ik heb met veel zangeressen gewerkt. En dat is ook absoluut een eigenschap van zangeressen. De ene zeurt wat meer dan de ander. Ja, maar goed, maar, we hebben het over zeuren. Wat hebben we nog ja, meer voor je? Je blijft zeuren over dingen als je eenmaal is opgenomen. Of uh, over die nootjes. Of die nou wel zuiver waren. En of het nou niet anders had gekund. Of ja, over gewoon. vorm van perfectionisme. Ja, over wat je aan hebt. Of dat nou wel. Ja, of, of dat nou wel goed was. Make-up nemen, haar. dat het allemaal. Dat gezeur, begrijp je? Die <lacht> muzikanten die zijn daar al lang aan gewend. Ja. Onze Jasper Soffers uh, <lacht> op, uh, aan de vleugel. Die knikt gewoon op het goede ja. moment, ja. En die <laughs> ja. denkt, het zal wel met die Gerrie van der Klein. Wat mooi is aan dat Lush Life... is behalve dus, dus de thematiek uh, die het bezingt... Uh, het is een heel verhaal. Het is net een kleine, een kleine musical in, ja. in, in één. In, in een aantal minuten. Ja. Dit, dit nummer brengt gewoon precies alles... Ja. Ja. Wat jij ons wilde laten horen. Precies. Ik heb, ik heb mij laten vertellen dat Billy Streno heeft ook de tekst en de muziek geschreven. Ja. En die heeft hij heel lang, jaren over gedaan. Voordat hij het perfect had. Nou, het is perfect. Hij was heel jong tis dat hij toen hij iets schreef. Ja. Ik weet niet hoe oud hij was. Ik maar dacht dat hij was. heel jong was. En ik word altijd heel kwaad als andere mensen dan die nootjes gaan veranderen. Daarom zei ik, die hoge nootjes die moet je zo zingen. Mag je niet lager zingen, want die staan er. Uh, niet alleen uit respect voor de componist en de schrijver... maar omdat het gewoon het aller-allermooiste is. Uh -huh. En dat is zo dit gedaan. Als tekst en muziek zo naadloos op elkaar aansluiten... dan mag je er eigenlijk niks aan veranderen. Het gekke is dat jij tijdens de muziek tegen me zei van... eigenlijk begrijp ik nu pas echt wat ik zing. Ja, ja. <laughs> dit, is, dit, is eigenlijk, ja. dit is eigenlijk wel ook mijn verhaal. Ja. Terwijl deze, deze Strayhorn, die schreef dit op zijn 22e... Ja. Dus net alsof hij al dat hele leven achter de rug had... Ja. wat hij helemaal nog niet meegemaakt heeft. Nee, maar heeft. hij had het waarschijnlijk wel gezien, het leven. Als je met Duke Ellington werkt, en dat deed hij toen... dan zie je wel veel van dat leven. Ja, ja. en dat was het gewoon. Hij ja. heeft een heel ja. scherpe... Ja, ik heb ook in dat hotel gelogeerd in de tijd met Boy, met Boy Edgar. In het, in het, je, uh, toen, maar je man toen, ja, hè? Ja, mijn man. In het Lexington Hotel was het geloof ik. Ja, Lexington Hotel. Het was ook het hotel van, uh, van Duke... en al zijn muzikanten en iedereen. En daar ging het inderdaad zo toe. Ja. Ja, ja, nou, met die cocktailbars. en die ja, Absoluut. Uh, ja. Ja. Uh, je, je, je liet zijn naam al uh, vallen, Boy Edgar. Uh, Edgar, zeg jij, hè? Boy Edgar, ja. Oh ja, ik zeg het ja. dus gewoon verkeerd. Kan, kan um, um. Dat is een van die mannen uh, die zo bepalend is geweest ja. voor, voor jouw leven, in de liefde, ja. uh, in de muziek ook. Uh, je hebt de CD aangeboden aan een van zijn dochters uh, afgelopen maanden. Ja, dochter, uh, een dochter en een zoon heeft. Ja, en die, ja. En die, en die was bijna verlegen met ja, de situatie. Die met hem heb je onge on ongelooflijk veel opgetreden. Beschouw je hem ook als jouw lifeline naar jazz? Absoluut. Ik zong wel al jazz voordat ik hem leerde kennen. Zoals gezegd, ik werd door Ruud Jacobs ontdekt voor die tijd al. Hij had al een eigen radioprogramma. Maar toen ik Boer leerde kennen in de kring in Amsterdam... wist hij niet dat ik zong. Dat vond ik eigenlijk al heel leuk. En we gingen al bijna een jaar met elkaar om... Toen hij erachter kwam, puur toeval, dat ik zong, dat ik jazz zong. Hij wist wel dat ik op het toneel stond, dat ik, uh, dat ik theater deed, maar hij wist niet dat ik jazz zong. Dus toen hij een keer aan de vleugels zat thuis en hij wat speelde en ik een beetje mm, meehumde, dat is echt historisch. Het draaide zich om. Verrek. je, je kan zingt je kan jazz, je zingt jazz. Vanaf dat moment uh, zijn we samengewerken, bijna negen jaar lang. En ja, Boy Edgar was wel absoluut de grote liefde van mijn leven. Ook, het heeft met liefde voor alles te maken. Met de liefde voor muziek, liefde voor jazz, liefde voor het leven. Helaas ook liefde voor drank. Maar uh, dat heeft allemaal met liefde te maken. Er ja, is verkeersinformatie. <tied> Het is bijna gedaan, deze regenachtige en drukke avondspits. Maar uh, nog wat ongelukken hier en daar. Bij Amsterdam ging het mis aan de zuidkant van de stad. De, of nee, aan de westkant. Tussen Knoopput de Nieuwe Meer en Osdorp. Twee kilometer richting Zaanstad. De rechterrijstrook is daar dicht. Bij Den Haag uh, nu weer wat files op de A4 en de A12 en de A20. Op de A4 Den Haag-Amsterdam. Bij Dorp, 6 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht. Bij het Gouwe 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd uh, op de A20. Bij het Gouwe, daar zat 5 kilometer en is de rechter ook dicht. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Gerry van der Kluij is vandaag de gast in Kunsthof. Zij heeft de cd Lovers and Friends gemaakt. Een prachtige cd met veel jazz standards. Uh, we waren net bij het nummer Lush Life, wat onder andere op die cd staat. En van Lush Life kwamen we in een moeiteloze beweging bij Boy Edgar. Haar uh, man. He, gedurende negen jaar in haar leven. Grote liefde. Uh, in 1980 is hij overleden. Ja. Uh, wij hebben een fragment in handen gekregen uh, van Frank Jochemse. Hij zit ook aan de andere kant van het glas. Hij is radiomaker. Hij maakt een radiodocumentaire Overboy. Ja, geweldig. Daar is hij al een tijd mee bezig. Uniek materiaal heeft hij gevonden. Die, die documentaire die wordt op 13 mei aan de vooravond van de uitreiking... van de Boy Edgar Prijs, een grote prestigieuze muziekprijs in Nederland... wordt hij, wordt hij uh, uitgezonden op de radio, op Radio 1. Uh, en hij vond materiaal in de kelders van programmamaker Bob Uschi... Die in de jaren zeventig met zo'n oude nagra, ik heb er ook nog ja. mee gewerkt, loodzwaar ja. apparaat, bandrecorder op pad ging om daar uh, opnames mee te maken. En hij heeft dus opnames, heel veel opnames van jou ja. en van Boy. Die heb jij nog nooit gehoord. Nee, geweldig, geweldig. Die, die documentaire is namelijk nooit afgekomen in nee. 19... 80 dacht ik ook. Eens. Ja, vlak voor zijn dood, ja. ja. Want ik weet, ik zie Bob nog sjouwen met die naga. Ja. Door ons huis, door de studio, in de auto, overal. Ja. Die man was onvermoeibaar. Ja. Die opnames, uh, wij mochten daar een heel klein stukje van laten horen. Dit is opgenomen in jouw huiskamer. Het is eigenlijk. Gerry en Boy ontmoeten elkaar s'avonds weer. Er wordt wat gespeeld aan de, <laughs> aan de vleugel van de piano. In de Orteliestraat in Amsterdam, 1978. Ik ben. Oh, ik ben even. Oh. Ik wil even repeteren een nummer wat ik vanavond met Gerry wil doen. Van Jobim, Once I Loved. Ze zingt het graag, maar ik ken het niet zo goed. Ik wil het even een beetje proberen. Ze zingt nog een ander ding van Gingy, dat ken ik wel goed. Maar dit wil ik even proberen. Ik zit een beetje te rommelen, dus eigenlijk. One. Nee, vind je dat zit ze. Even... Voor de toon uit? Ja, zo. Weet je, ik kom er ook nooit in zo. Wat was ik te bedoelen. Ja, nou. Dat doet hij altijd. Maar weet je wat leuk is? Als ze op het toneel staan, dan kom ik altijd een goede toon uit. Hij pest net zo lang door uh, tot ik in de verkeerde toon uit zit. Eerlijk waar, hoor. Maar hij komt altijd weer te, uh, op goede putten. Hier kom je in. Oh, Zo duidelijk hoeft het ook weer niet, man. One. Nou, ik weet niet of ik de hele avond zo kan zingen. Wiskertje, we het misschien nog wat <lacht> Ga je opmaken? Ja. Ga je opmaken, zegt heb, hij. Dat, dat, dat. Het niet heeft niet nog tot diep in, in de nacht uh, geduurd. Dat ik zo praatte. Ik zong gelukkig niet zo. Ik zong gelukkig niet zoals ik, <lacht> niet zoals ik sprak, nee. Oh, zie je wat dat zangerrecisseur is? Dan nou hoor je het zelf. Nee, dit is niet mijn toonsoort. Nee, dat moet ik een andere toonsoort hebben. Nou, nee, dat kan hij niet zingen vanavond, hoor nee. nee. En toen vroeg je om een whisky, hè? hoorde je dat toen? Nee, dat hoorde maar ik niet. En... Nee, er zit ook echt nog een fragment ja? in dat je zegt: Nou, doe maar even een whisky. Oh ja, echt? Ja, oh, ja kijk. Ja, ik hoorde het wel. Het was wel een stukje gesneden. Want in Once I Love, ik denk, hoe gaat het nou verder? Ja, maar maar het ging niet verder uit, dus. Af, ja. nee. Maar, er... maar hoge... Je stem was een stuk hoger toen. Een stuk hoger. Maar wat ja. veel belangrijker is, ja. je hoort nu gewoon een opname ongeveer in de huiskamer ja, bij wel. jullie thuis. Hoe is dat? Ja, ik hoorde de stem, ja, dan krijg je even wel een, een knal uh, stomp in je maag, hoor. Krijg je dan. Nee? Nee, nou, heftig wel. Ja, ja je krijgt een enorme stomp uh, opeens. Oh, dat is... Uh, nou, je, je bereidt je erop voor, maar toch, als je dan die stem weer hoort, zo'n typisch boy, dan... Uh, een, een, een stompje maar een andere stomp kreeg ik toen ik mezelf hoorde praten. Toen dacht ik, oh mijn god. Er staat een, een meisje, hè? Een heel zo jong klinkt. meisje staat ja. daar met een heel hoog piepstemmetje. En wie je zo praten. En zeuren meteen. Van, nee, is niet goed. maar ja, dat is Boy, we repeteren. Ja, ik, weet niet, ik word nu wel heel nieuwsgierig, Frank, naar die documentaire. Nou, er zijn uren oh. uren van dit materiaal. Oh, en op 13 mei zal het allemaal prachtig Pr gesneden en gecomponeerd... in die radiodocumentaire komen waar wij Frank natuurlijk ook voor hij maakt die documentaire ja. samen met Marie-Claire Meltzer. En die wordt dan op Radio 1 uitgezonden. Rond de boy Edgar prijzen uit te reiken. Juri ja. Honing, die krijgt hij ja. dit jaar. Uh, ja, want hoe, hoe heeft hij jouw muzikaal eigenlijk bepaald? Hè? Want hij heeft, je, hij heeft je misschien ook wel op een bepaalde manier opgeleid. Of? Ja, natuurlijk. Nee, ik zong wel al jazz, en ik had meer mijn opleiding gekregen... via Billie Holiday en Sarah Vaughan en L.F.J. de bekende jazzzangers Ik had ook al uh, jaren zangles gehad, hoor. Van een hele goede zangpedagogen, mijn ja, ochtendroep. Daar was je mee begonnen. Ja, daar was je, was je mee begonnen. begonnen. Dat, dat kon je ook wel horen nu bij dat fragmentje. Want ik kon toen heel lang een noot aanhouden. Heel hoog. Dat kan ik nu niet meer, hoor. Echt niet. En, um... Dat heeft ook andere reden, als je ouder wordt... dan kan je dat gewoon niet meer. Maar Boy liet mij wel altijd heel graag als instrument zingen in zijn orkest. Dus heel hoog en heel hard. En het ging naar de hoge F boven de hoge C. Nou, dat is echt heel mm -hmm. hoog, hoor. Mm -hmm. En uh, hij gebruikte mij dus echt als, als instrument. Maar ja, natuurlijk ook wel als soliste. Hij heeft mij natuurlijk alle... Uh, belangrijke muzikanten uh, laten kennen in binnen- en buitenland. Meegenomen naar New York. Hij heeft me voorgesteld aan, aan uh, Duke Ellington. Hij heeft uh, met mij concerten gedaan in uh, Carnegie Hall ten, ter ere van Duke Ellington. In, uh, in St. Peter's Church, de Jazz Church van, van New York, waar ik een zeker concert heb gedaan. Uh, kortom, dat, pas achteraf heb ik me gerealiseerd hoeveel belangrijke jazzmuzikanten ik eigenlijk wel. Heb leren kennen in die tijd. dan op... hij sleept hij gewoon overal over. En op het moment zelf, dan weet je niet dat je aan Sonny Wallace wordt voorgesteld. Ja, je weet dat Sonny Wallace is, maar ik bedoel, je weet niet hoe belangrijk zo'n nee. man dan is eigenlijk. Ja. Net als uh, Roger Ramirez, waar ik een toneetje heb gedaan. door New York, door uh, de staat New York. omdat hij een zangeres nodig had en die van hem kon niet. En Roger Ramirez heeft Loverman geschreven. Ja. Dus ja. ik wist wel dat hij dat had Maar ik wist eigenlijk niet hoe belangrijk die man eigenlijk wel was. Dus ik heb, ging gewoon met hem op tournee. En eigenlijk, dat, dat, die verbazing over waar je allemaal in terecht komt. Ja. dat je achteraf terugkijkt van. Ja. dit heb ik dus allemaal gedaan. Ja. Dus het lijkt wel alsof dat de uh, story of your life is, min ja. of meer. Ja, je ik, verbaast jezelf als je er achteraf. Kijk, als je heel jong bent, dan realiseer je sowieso niet wat er allemaal gebeurt. Dat is, dat is ook heel normaal. Als je ouder wordt, dan denk je: ja, ja het is waar. Ik heb een Carnichal gestaan. Ja, ja, ja, ja. En ik heb met uh, Clark Terry. ook heb ik een tournee gedaan. Ja, dat is toch wel bizar allemaal. Uh -huh. En uh, ik heb dit, ik ben daar geweest, ik heb die ontmoet overal. Het, het voordeel daarvan is dat je pas achteraf onder de indruk bent. En op het moment zelf niet zo. Dus dat je, je zonder vrees de instap. Dat je zonder vrees en zonder angst, dat je dan ook uh, gewoon lekker blijft doorzingen... en blijft doen uh, wat je wilt en wie je bent. Maar was dat een vorm van naïviteit of had je geen richting? Of, of... Nee, het was absoluut naïviteit. En Boy was ook zo. Boy was een ongelofelijke aardse man... Die uh, vele levens tegelijk leefde ook. Hè? Dat uh, was ook zijn, zijn ondergang helaas. Maar die maar bleef ook hele. Uh... Hij was arts, hij was huisarts, hij was uh, neurochemicus. Hmm. Hij, was, hij, heeft het, uh, hij was professor in Amerika ook in de neurochemie. Hij was uh, arrangeur, componist, pianist. Uh, dat alles deed hij. En hij was de pionier huisarts in de Bijlmer. Hij was de aller, allereerste huisarts in de Bijl. Maar Dat was ook, ook heel bijzonder. Vond ja. hij interessant om te doen. Maar ja, die man had een, een, een drie, vier dubbel leven. Dat is natuurlijk niet vol te houden. nee, Dus er was gewoon veel te veel in hem. Hij wilde veel te veel. Hij deed ook heel veel, maar hij wilde ook veel te veel. Hij wilde alles. Hij wilde uh, inderdaad die negen levens wilde die hebben. Ja. En uh, had, had jij nog een rol van betekenis in het leiden van, van, van dit leven. <laughs> nee, ik kon hem uh, er niet toe brengen om het rustiger aan te doen... om wat langer te slapen, minder te drinken, dat soort dingen allemaal. Kijk, ik zat daarbij. Ik keek ernaar. Ik deed zelf natuurlijk ook mee. Ja, ik was een stuk jonger ik kon het allemaal beter aan. Maar ik kon uh, zijn leven niet meer veranderen. Nee, natuurlijk niet. En trouwens, ik geloof er ook niet ja, in. Je had ook geen in. zin in misschien. Nee, ik geloof er ook niet in dat in een goede relatie... moet je het echt niet proberen om iemand nou opeens te gaan... Uh, drastisch te gaan veranderen. Uh -huh. Dat moet je niet doen... voor het welzijn van de relatie. Mm -hmm. Maar goed, als hij dan uiteindelijk uh, onderuit gaat... en hij is onderuit gegaan... Ja. Uh, dan kan ik me wel voorstellen dat dat een hele bittere pil is. En dat je... je bent ook een, niet alleen maar een man kwijt... maar je bent ook een ja. hele way of life kwijt. Ja, absoluut. Ja, dat de is concerten, waar. de tournees, ja. de, ja. de hele wereld over. Ja, dat is waar. Gelukkig, uh, ja, ik zat toen in een, in een theaterproductie. Gelukkig is dat natuurlijk allemaal wel doorgegaan. Kees Slinger heeft het orkest overgenomen. Wat er nog aan concerten te doen was, heeft Kees Linger allemaal ja, gedaan. Dat ministers. was geweldig, ja. Ja. ja. En dus ben ik doorgegaan. Maar ja, toen belandde ik ook meer en meer in de theaterwereld. En uh, ben toch minder jazz gaan zingen. Ja, natuurlijk. Ja. Wat, wa, wat je ziet als je naar jouw carrière uh, kijkt... is dat je hele grote producties hebt gedaan. Foxtrot, Willem Nijholt. Uh, uh, je hebt uh, natuurlijk La Cage of Vol of je hebt My Fair Lady. Of echt ja. grote musicalproducties ja. gedaan. Maar je hebt ook hele kleine bescheiden show showtjes gedaan. Ja. Nou, zeg maar In een heel klein rokerig jazzclubje. Ja. Je bent van de rode loper en je bent ja. van, uh, van de bruine barkruk. Ja, ik wil het ook allemaal. En je wil het allemaal? Ik wil het ook allemaal, ja. En, en ook, je bent ook niet van automatisch van nou, klein, iets groter, grootst... Nee. en dan hebben we hier de top en nee. dan zit je daar zo'n beetje op... en dan zeg je, nee hoor, nee, dat doe ik niet meer. Nee, het is heel vreemd. Het is, ik ben echt waar. Uh, uh, aan de top begonnen, zeg maar. Toen ik uh, in het uh, theatertje in Amsterdam speelde met uh, John Leddy, werd ik onmiddellijk ontdekt dus. En daarna meteen voor de televisie gegooid en op de radio en overal. Ben meteen aan de top begonnen... En met boy ook meteen hup, het, het diepe in. Dat is niet en, per se door hard werken? Nee, het is, dat is puur toeval en geluk. Dat is toeval en geluk. Een heel klein beetje wijsheid. Maar ja, Ik was toen nog zo jong, dus van wijsheid kan je niet spreken. De juiste mensen om me heen, tuurlijk. En toen ben ik ook nog een keertje voor de musical ontdekt in 77. Ja, want daar, daar vertelde Marianne van Wijnkoop, de casting director... die, ja. die ook uh, met je bevriend is, die ja. vertelde daarover... Dat, dat zij wilde graag uh, jou hebben voor foxtrot. En ja. ze had jou gezien, maar je had geen enkele musicalervaring. En uh, toen is ze samen met Annie Schmid en Harry Banning... in Amerikair gaan kijken naar een optreden van je. Uh, Bij Boy. Uh, Bij Boy. En het was meteen Kat in het Bakkie, zegt ja. ze. We waren meteen overtuigd. Mijn gevoel bleek uit te komen. Het was natuurlijk haar. 30 gezicht, Dat was precies wat we zochten. En het feit dat ze heel goed kon zingen en acteren bleek ze ook nog te kunnen. Ze is precies het type dat aansprak voor die rol. Die klassieke kop inderdaad, nu ze wat ouder wordt, heeft ze soms ook iets van Connie Stewart. Oh jee. Ja. Zo, nou, zie, dat, zo uh, zit jij nu in de Kamer. Dat is Katenbank. niet erg, hoor. Nee, he? Helemaal, he? Geen straf. Helemaal, helemaal, helemaal geen straf. Nee, ja, ja maar Janne die, zei, die heeft me echt uh, van mijn zuster losgeweekt, zeg maar. Ja. En, uh, van Doreen met van die de Die uh, deed, deed ik ook al heel lang, hoor. Zeven jaar, want dat mag natuurlijk niet overslaan. Dat hoort er allemaal bij. Maar uh, ja, en uh, in, ik trad in Amerika op, met Willem Nijholt, trouwens. Dat was... Nou, we hadden nog helemaal geen uh, aandrang om samen musical te doen, maar toen zag inderdaad Arnie, Arnie die zag ons tweeën daar zingen en dacht daar ga ik wat mee doen. En ja. die heeft toen dat verhaal geschreven over die twee mensen in die nachtclub in uh, Volkstrot. Ja, dat is een heel, heel groot succes. gekomen Ja, dat moet je nou ook maar afwachten. Wist ik veel. Ik wist ook niet of ik nou echt wel kon acteren, of ik dat nou wel kon. Dat wist niemand. Dat wist Marianne natuurlijk ook niet. Het is ook een gok die je neemt. Nee, maar dat, ik vind het wel heel grappig dat je niet, niet het type actrice en zangeres bent dat gewoon op een doel afgaat, maar dat het ook voor, op een bepaalde manier naar je toe ja. komt. En het komt gewoon zoals het komt. Ja, het is allemaal, dat is allemaal aangewaaid, ja, dat is natuurlijk wel bizar. Een Aangewaaid leven, een aangewaaid leven. Ja, wat ik wil natuurlijk eigenlijk klassiek gitarist worden. Ja, en, en balletdanseres zijn je Oh, balletdanseres en schrijfster en gitariste. Ja. Allemaal dingen die je een eigenlijk heel in pakket, hoor. bescheidenheid en vaak in isolement doet, hè? Weet jij alles van? Ik bedoel qua schrijven dan. Ja, maar, de, maar dat is dus eigenlijk wat je wil: bescheidenheid in isolement. Ja. Ja, lekker thuis zitten schrijven of uh, klassiek gitaar spelen. En nou ja, ballet dansen was natuurlijk wat alle kleine meisjes willen. Hè? Maar in mijn eentje op het grote podium van het concertgebouw... mooi Bach spelen op mijn gitaar. Dat was de droom. Maar als dat een droom is, daar ben je nooit achteraan gegaan, toch? Nee. Achter die droom en ook niet die droom van schrijven en nee, uh, alleen nee, op mijn nee, kamer. Nee, dus nee. blijkbaar is het dan toch niet een heel nee. uh, uh, uh, uh, pregnante droom. Nee, ik heb het lotse gang laten gaan, laten zo zeggen. Ja, nou, het lot is wel bij je langs geweest. Dat niveau. wel, ook ja. dat. Maar ook daar doe je wel weer heel vrolijk over, want je zei er ook allemaal dingetjes over tijdens de presentatie van de CD afgelopen maandag. En dan doe. Dat is altijd speels en nooit zeurderig. Nee, je moet ook niet zeuren. Kijk, ik zei net zangerissen zeuren, maar dat doen ze tijdens het werk natuurlijk. Maar het heeft helemaal geen zin om te zeuren. Arnie Schmid schreef al een mooi nummer over zeur niet. Heb ik ook gezongen, daar Zo voelde niet. ik me helemaal... Me niet. Ja, het voelde ik me heel, was ik het helemaal mee eens. Uh, dat heeft absoluut geen zin. Uh, je moet het dan op een gegeven moment maar nemen zoals het is, of zoals het was, of zoals het komt. En zoals het misschien nog gaat komen, moet je maar op hopen. Uh, als je uh, uh, deze leeftijd hebt bereikt zoals ik... dan uh, ben je inderdaad blij dat je het allemaal hebt gedaan zoals je het hebt gedaan. Je ne ja, moet je dan zeggen. Ja. Dat je nog steeds recht over Rens staat. met goede accent doet ze dat. Meestelijk. Maar mijn huren. -hmm. Ja. En dat je nog recht over Rens staat... He? Of dat je weer recht overeind staat. Naar de nodige uh, vallen en naar opstaan. Naar de nodige bottenbrekkerijen. Dat je stembanden het weer doet naar de nodige ingrepen. En daar, moet je dan. Ja, daar ben ik ook heel erg blij mee. Ja. Dus dat is ook een reden om een cd te maken. Van kijk eens jongens, ik kan het nog. Ja. Is ook een vorm van ijdelheid natuurlijk hoor. Maar je bent ook wel, wel een lefgozer in, in ja. een bepaald opzicht. Want wat, je, wat we nu gaan laten horen, dat vond ik echt bijzonder. Dat is namelijk... Echt mijn lievelingsnummer in My Life van Lennon en McCartney. Maar wat uh, de pianist heeft gedaan, Jasper, je hebt daar een, een heel avontuurlijk arrange arrangement bij gemaakt, waardoor, de, waardoor het heel anders klinkt. En Gerry van der Kla ik vond het dapper dat je dat durfde te zingen. Ik bedoel... Nou, het heeft ook een verhaal in My Life. Met nou, dat nummer heb ik mijn debuut op televisie gemaakt bij een productie, een, een, theaterprogramma van, een televisieprogramma, moet ik zeggen, van Nico Knapper. Dat heet, het was een talentenshow, een jonge talentenshow. En dat speelde ik toen met gitaar. Ook in die voorstelling waarin Ruud Jacobs mij zag. En dat vond Nico Knapper zo mooi. En die heeft me dat met Frankie Nooyen op de bas... voor de televisie laten zingen als mijn tv-debuut. Nee. En toen wist ik ook echt niet, beter waar ik het over had... toen ik die tek zong. Nee. Het, was is ook een beetje, het is ook een beetje terugkijken op het leven. Ja, toen was ik 23. Nou, ja. Toen had ik het echt nog niet allemaal gehad hoor. Nee, maar nu is het lovers and friends. Maar dan we weet ik het wel. We gaan even luisteren. There are places I remember.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 memories lose their meaning When I think of love as something new Though I'll know I'll never lose Affection For people and things That went before I'll know I'll often stop And think about them in my lose affection for people and things that went before I know I'll often stop and think about them in my Pianist Jasper Soffers, die hier ook aanwezig is, die heeft het arrangement gemaakt. My Life, van, u kunt het kennen van Lennon en McCartney van de Beatles. het uh, Orgel horen we voorbij ja. komen. Dat geeft het natuurlijk die, die vette sound, die ja. zwoele sound eigenlijk. Ja, en in dat dit nou heeft. Uh, heeft hij echt uh, is ook zo bedoeld. Uh, Jasper zei al uh, lang daarvoor, want ik wil het toch een beetje... Uh, uh, jones, acht. jones achterdoen ja. doen. En toen stond er toevallig in de studio stond een Hammond orgel. Ja. Zei hij, nou, dan gaan we dat ook gebruiken. Nou, dat is heel goed gevallen dan. bestaat niet, nee. nee. We krijgen reacties binnen van luisteraars Henk van Haandel. Die schrijft, ik heb Gerry en Doreen van de Klei gezien in 72 als de sissies. Heb nog leuke herinneringen daarna. Twee jaar later, in 74, op 14 mei... Die man heeft een scherp geheugen, nou. dat zie ik zo al. Ging ik naar een optreden van Gerry bij het orkest van Boy Edgar in Hoorn? Helaas was Gerry ziek, maar Boy Edgar had een verrassing voor ons: een gastoptreden van Paul Consalves, saxofonist ja. bij Duke Ellington gedurende vele jaren. Die man die stond wat wankel op zijn benen, maar speelde de sterren van de hemel. De volgende ochtend is hij in zijn hotel in Londen gestorven. Herinnert Gerry zich ja, dit alles weet nog? Ik. Ja. We hebben Paul Consalves een vliegtuig gezet, want hij wilde naar Londen. En hij had nog zijn kleren hangen bij ons in de kast thuis. En hij wilde even naar Londen, wilde even naar de jazzclub daar. En de volgende dag is hij dood. Zo. Ja. Bamboom. Ja. ja. Heftig. Ja, zeer. Ja. Uh, we krijgen een mail van iemand die zegt. Mag ik opmerken dat uw ste stem op die van Nancy Wilson lijkt, Nico? Wauw. Nou, dat is ook niet de minste, zeg. Ik denk dat Nico met je uit wil. Dank u, Nico. Uh, dan, react, uh, geachte mevrouw van der Klei. zou u iets kunnen zeggen... over uw legendarisch nachtelijk VPRO-interview... samen met uw zus Doreen en Joop van Tijn... Ja, of met het dank het en groet Jan uh, Dirk Hoekstra? Ja, dat was ook inderdaad legendarisch. Mijn moeder was er erg blij mee. Ja. Ja, nou, niet, en niet, en niet oprecht, <laughs> begrijp ik. Wat was dat dan? Het was heftig, ja. Nou ja, uh, hij, wilde ons, hij wilde nou wel eens het ultieme interview met ons doen. Hoe zat het nou met ons? Hoe zit het nou met ons? Hoe zat het? En, uh, met de sissies. Ja, en hoe zat het waren we al uit elkaar, volgens mij. Welk jaar was dat? Ja, dat staat, oh, dat er, staat er niet bij. Er staat Joop van Tijnen. Dus ja, dat was wel, ja, was, was, was, dat was al wel van een poos geleden. Ja, dat was inderdaad een hilarisch, uh, hilarisch en legendarisch interview. Oh, ja. Maar wat was er legendarisch en hilarisch nou, aan? Nou, dat we elkaar natuurlijk voortdurend voor de microfoon in de haren zaten... of elkaar tegenspraken. Nee, dat, dat maakt bij niet... jullie ook niks uit of nee. er een microfoon bij nee, staat helemaal of niet. He? Helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, dat, dat was naar... niet zo. Dat was toen. Ja, dat zeg jij, maar ik weet het. Dat... Ja, dat dus. Ja, doopmoe van ook. Dat is gezeur. Uh, ja, doopmoe. Ja, dat is ja. nu voorbij. Want... Ja, we mailen elkaar nog wel eens. Oh ja, ze was niet bij, uh, bij de presentatie? Nee, nee, nee. Wat ziek. Weet ik niet, maar ze was wel uitgenodigd. Uh, dan krijgen we Sylvester. Die schrijft: heerlijk programma, gesprek tussen twee mensen uh, te horen. Gerrie, wat een mooie uitspraak. Het leven voel ik op toneel. Vraag 1. Welk nummer wil je nooit meer spelen? Welk nummer wil ik nooit meer spelen? Vraag 1. Hoeveel vragen komen er Ja, er ja, komen er. <laughs> Zal ik eerst vraag 2 doen? Doe ja. Verstom bij het nummer Wat Je Nu Zingt. Oh, ze, hij reageert ook meteen op wat hij allemaal hoort. Prachtig. Huh? Zijn er andere kunstuitingen die je doet of nodig hebt... om het gevoel eruit te gooien? Althans, ik heb het idee dat je af en toe je gevoel eruit moet gooien. Oh, dat heb ik nu niet gedaan dan? Dat bedoelt hij. Ik denk dat hij dat bedoelt. En dan, graag willen wij het culturele leven van Almere laten zien... Ik woon er net en moet het nog even opzoeken. Wel de whisky puur, hè? Ja, ja, ja. Ja, dit is... oh, hij wil mij het uh, culturele leven van Almere laten zien, is ja. dat het? Ja. Nou, Ik heb in die schouwburg vaak opgetreden, dus dat culturele leven in Almere, dat ken ik wel. Ja, ook ja. in de nazit wel En een ik beetje... weet dat ze daar ook whisky hebben, dat wist ik al, ja. ja. En van dat gevoel snap ik niet helemaal, want ik heb begrepen van een paar mensen die CD idee hebben gehoord, dat er juist zoveel gevoel in zit. in zit. En dus. dat is eigenlijk ook wat je wilde. Je wilde ja. iets maken wat, wat eigenlijk past bij je, bij je gevoel, en dat is een combinatie van ja. melancholie en vreugde. Ja, absoluut. Ja, en het dat zouden... gevoel, ik weet niet wat die meneer bedoelt. Van, bedoelt hij, moet er meer gevoel in? Of wil je nou eindelijk eens laten horen hoe of wat? Nou, ik dacht dat ik dat nu had gedaan. Zie je, wel, ik ben gevoelig voor elke kritiek. He. Ja, maar je de moet luisteraars... gewoon na de uitzending verder komen. De luisteraars, ja, dat is toch wel belangrijk, hoor. Ja. Maar, uh, want... want... Die levensvreugde die je hebt. Ja. Hè? Ondanks al, al, die, al dat lot wat je, en noodlot ook wat je ja. t, ten deel is gevallen. Uh, heb je een, een ongelooflijk lange carrière achter de rug. Maar ook nog voor de boeg. Ik hoorde ja. deze week dat je Annie uh, de, musical, de Annie, musical. Dat je daarin uh, te zien zal zijn. Dat je een grote ja. rol daarin krijgt. Ja. Ik hoorde dat je een productie gaat doen met Frans Mulder van Purple, Waarin de memoires eigenlijk ja, in het een boefwisseling op toneel wordt gebracht. Het komt later. ja, Het komt nu nog niet. Het komt iets later. We hebben even uitgesteld. Maar dat komt wel. Komt ja. eraan. Ja, een ja. tussendoorvoorstelling noemen wij dat. En dat betekent gewoon dat jij niet aflatende uh, energie hebt om, om gewoon. Te uh, die energie die ik heb, die wil ik nog gebruiken, laat ik het zo zeggen. Ik heb nog energie, godzijdank. Uh, ik heb genoeg energie, denk ik, van mezelf om nog een musical te doen. Althans, iets doen wat ik leuk vind. Dit vind ik leuk. Ik doe het niet meer zeven avonden per week, heb ik ook gezegd tegen Albert Verlinde. Hij dat, dat is de producent van de, producent van de musical. Uh, ik deel de rol met Jenny Arians, dat is natuurlijk ook ontzettend leuk. Dan doen we drie of vier, drie avonden, of vier avonden per week. Nou, dat is ideaal. Dan kan je nog eens wat anders doen. Ja. Kan ik nog wat jazzconcertjes doen? Dat wil ik toch ook wel blijven doen. Volgende week heb ik, dat moet ik even zeggen, twee jazzconcerten al in Amsterdam in het uh, Apollo First Theater, 14 ja. en 15 maart. En dat vind ik enig om te doen. Af en toe eens een, een, een, een jazzconcertje. Zou jij angst hebben voor een lege agenda? Nou, angst, uh, angst, angst. Ik heb het natuurlijk wel eens meegemaakt. Ik heb wel eens een half seizoen niks te doen gehad. Maar dan ga ik weer dingen bedenken om te doen. Ik kan dat altijd van alles bedenken om te doen. Ja, maar ik verveel dat... me nooit. Maar het is ook niet zo dat je ervan geniet... dat je dan als een half jaar echt lekker niks om handen hebt. Ik bedoel dat je gewoon met, met de tuin bezig kan zijn ja, in Madeira of zo. heerlijk. Heerlijk. Wel. Daar geniet ik enorm van. Ja, ik geniet enorm van even een paar maanden niks te doen. Als ik dan even geen productie heb, en dat is natuurlijk wel eens voorgekomen... Want uh, wie werkt er nou uh, achter elkaar? Of een lange vakantie, laat ik het dan zo noemen. Mm. Ja, vind ik heerlijk. Ga ik absoluut in de tuin werken, wat jij zegt. Dat is de enige hobby die ik heb, is ook het enige wat ik kan verder. Dat is tuinieren. En uh, uh, eigen huis en tuin, zullen we zo maar zeggen. Dat vind ik verrukkelijk. Ga ik naar Madeira, daar weer dingen doen. Madeira doe ik ook theater. Daar sta ik ook af en toe in een hotel jazz te zingen, gewoon voor de lol. Of ik help mee in de theater met producties Wacht even, daar. Dus op een eiland waar je een huisje hebt aangeschaft om tot ja, rust te komen... Ja. ga je dan dan weer in een hotelbar ja, zitten. Ja, is toch eenig. Ja, ik hoorde ook al van heel veel mensen als ze met jou uit eten gaan... dat je gewoon overal een microfoon pakt en gaat zingen. Oh, dat zegt Frans. Dat <lacht> zegt Frans. Beste rijtje, dat is Frans. Haal die microfoon weg, anders gaat ze zingen. Dat is typisch Frans, ja. <lacht> nee hoor, ik heel zorgvuldig zijn in de keuze ja. van het restaurant waar je met geen van de klei gaat zitten. Ja, ja, ja, Zoveel is zeker. Ja. Dus als ik in Madeira ben, dan heb ik mijn beste vriendin daar, is uh, directeur van Schouwburg, of tenminste van, van een theatergroep al daar. En die heeft mijn hulp wel eens gevraagd voor musicals als vocal coach of, uh, ja. of wat dan ook. Ik heb ook wel eens programma's daar verkopen, of uh, ik heb ook wel eens kleedster gedaan in de coulissen. Uh, oh, ja. Dat soort dingen. Of, uh, uh, meegeholpen met jazzfestival. Ook jazzfestival gezongen en dat soort dingen. Het is toch enig? Het is allemaal enig. En je hebt een hele mooie plaat gemaakt. Dat Dank wil ik nog wel. één keer zeggen. Lovers and Friends. Gerry van der Kluijs. Ze gaat nu werken aan haar tegel. Oh uh, ja, ja, met tegel. Ga jij, hier heb je een dikke nou, stift. Zo. Ik heb het mezelf heel makkelijk gemaakt. Ik zeg even tussendoor dat hierna een programma komt. Dat heet Twee Dingen. En Alice de Bruin presenteert het. En het gaat onder andere over artsen zonder grenzen. En traumaverwerking uh, na geweld in oorlogsgebieden. En dan ook nog over eeuwenoude skeletten die onderzocht worden op het DNA. Dat zijn de onderwerpen na 8 uur. En nu de laatste 24 seconden van deze uitzending voor Gerry van der Kleij. Die het zichzelf heel makkelijk heeft gemaakt. Namelijk Kom. opschrijft: The best of times is now. is ook het laatste nummer van de CD. Was ook een stuk uit La Cage aux Faux, maar dan het Nederlands. Je leeft alleen vandaag. The best of times is now. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. Dank mevrouw van der Kleij. Dit was aflevering 2439. Morgen maken we plaats voor Europees voetbal. Maar gelukkig hebben we uw CD nog. Wij zijn er maandag weer. Tot dan. Radio 1. Nee. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.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 Kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nu in de boekhandel. comma. Kom, de meest spraakmakende en hilarische columns uit spijkers met koppen. Van Wim Daniels. Nu al derde druk. Mag ik u eens vragen? Wat doet uw verzekeringsmaatschappij voor u?